Brief van de moeder. De zoon. nu het vandaag al zes weken geleden is, dat we je vader, mijn lieve onvergetelijke man, ten grave gedragen hebben, wil ik niet nalaten de punt ter hand te nemen om je mee te delen. Hoe dat ongeluk zo onverwacht op ons gevallen is. En hoe erg hij de laatste jaren heeft moeten lijden. Ook spreek ik onze dank uit voor die mooie krans met dat prachtige aan. Die werd door alle begrafenisgasten zeer bewonderd. Het waren er erg veel die hem de laatste eer bewezen. Zoals mijn broer Conrad peet. Rosalietje van de Bakker, Robert Temme, de man van nicht nichttheidbiet, die nog met jou op school is gegaan en die nu leider van de organisatie is. Ook was er Katharines nicht en Norbert Müller met zijn vrouw Agnes, die vroeger bij de weide woonde, weet je nog wel. En nog veel anderen, die je niet meer zult herinneren na al die jaren, of die je niet eens kent. Ze hebben allemaal het opschrift op het lint bevonderd, ofschoon ze het niet konden lezen. Behalve Franse Rogge uit Blagveld, wie met jou aan het front was en in Engelse krijgsgevangenschap is geweest. Hij zei dat dat die vader betekende, wat we anders niet geweten zouden hebben. Ook bedankt voor de brief die je stuurde in het Duits. En hebben we die goed ontvangen. Ik heb hem meteen je zuster Gertrude voorgelezen, die er ook erg blij mee was. En ook best kon begrijpen, mijn waarde zoon, dat je met al je verantwoordelijkheid voor je firma en voor zoveel mensen niet zo vlug over je tijd kon. Dis, dis, dis, disponeren, zoals je schreef, om zelf naar ons toe te komen. Dat hadden we ook niet durven verwachten. Maar, mijn lieve zoon. We zouden wel erg gelukkig zijn als we je in al die jaren nog eens terug konden zien en, en je oude moeder en je zuster nog eens in je armen sloot. Zulks was ook de enigste wens van je vader, wat hij op zijn ziekbed dan ook vaak heeft gezegd. Ik vond een prenbriefkaart in zijn portefeuille van de Nia die je ons in 1953 stuurde van je huwelijksreis. Die kaart heeft hij altijd bij zich gedragen en hoog in eren gehouden. Ook nog een foto van jou. En die was al helemaal vergeeld en bijna vergaan. Ik heb ze meegegeven in zijn kist. Hij haalde ze vaak voor de dag als hij tegen de kachel aangedrukt zat, omdat de pijnen in zijn rug zo erg waren. Vaak schuurde hij zijn hemd in het laken stuk als die aanvallen kwamen. Vroeg alleen maar om een kop kamillenthee. Dat deed hem vroeger zo goed. Maar toen hield het ook al niets meer. Ja, mijn lieve zoon. Dat zou allemaal niet nodig geweest zijn als hij de medicijnen maar had gekregen die dokter Biersenk hem voorgeschreven had. Maar omdat hij bij ons alleen maar voor de hoge. ...functionarissen zijn, kreeg je vaders nooit. We probeerden de medicijnen uit het westen te krijgen. Zwager Otto uit Hannover heeft wel tien keer aangetekende pakjes met moravine preparaten gestuurd. Met alles wat de dokter voorgeschreven had. Maar die kwamen nooit aan. Alles werd bij de post in beslag genomen, omdat... Alle medicijnen uit het Westen vergiftigd waren, zei ze, wat ik niet kon geloven. Ik vraag me aldoor weer af, waaraan je lieve vader al dat leed verdiend heeft. En heeft hij toch nooit iemand kwaad gedaan? Hij werd door iedereen in het dorp geacht. Hij was een goed mens. Altijd goed voor mij. Nooit in 43 jaar huwelijk heeft hij me geslagen. Hij hief wel eens een keer de hand tegen me op en riep. Josefa, vrouw dan toch. Maar nou, dat was altijd maar een grapje van hem. Ik kan op de vingers van één hand aftellen hoe vaak hij in ons huwelijk naar de kroeg is geweest. Nog geen vijf keer. Altijd gewerkt. Tot aan zijn dood. Nooit een heilige mis overgeslagen, al deed zijn rug hem nog zozeer. Ook door de week nam hij vaak het gebedenboek. En soms, zwinters, werd ik heel vroeg wakker. En dan was het bed naast me al leeg, omdat hij naar de mis was gegaan, maar mij niet wakker had willen maken. Dan lag hij weer uren. Soms dagen in de kamer, met zijn gezicht naar de muur, trillend over zijn hele lijf, met het zweet op zijn voorhoofd. Als het ergste voorbij was, stond hij weer op en deed nog kleinere kwijtjes, soms in het dorp. Die is niet klein te krijgen, hebben de buren vaak gezegd. Een echte filmkorn. Of de dokters hem al twee jaar geleden hadden opgegeven. Ze konden er niet meer opereren, alles was vergroeid en het was te laat. Deze man is op aarde al door het vage vuur gegaan. Deze man is nu bij God, heeft meneer pastoor gezegd. En ook nog, wat is een mens? Het zou goed zijn als iedereen zo'n mooie boodschap mee in zijn graf kreeg. Ik schrijf je nu verder hoe alles is gebeurd, liever Robert. Want daar weet je natuurlijk allemaal niets meer van. Je vader heeft er vaak verschrikkelijke spijt van gehad, dat hij zich heeft laten ompraten om groepsleider te worden. Want dat is voor hem het begin van alle ellende geweest. Bemoei je me nooit met de politiek, mijn zoon. Want dat bezorgt je alleen maar narigheid. En hij had het zo goed bedoeld. Toentertijd is pastor Schilling, die de naties in Boegewalde vermoord hebben, bij hem gekomen. En zei woordelijk, meneer Velenkorn wordt u nu groepsleider. Doet u het voor de gemeente, anders krijgt u weer een nazi. Hij heeft zo lang gepraat tot je vader ja zei. Het ging ook allemaal wel goed schoon je vader zich helemaal niet kon aanpassen. Hij hield zijn hoed op als de vurer praatte en hij vergat iedere keer weer om zijn arm omhoog te steken en hij lielen te zeggen. Maar dat was niet zo erg. Tot de nazi's in de herfst van 1943 meneer Pastoor kwam me halen, die op de kansel gezegd had, de leugen hinkt door de wereld. Ze dachten dat het op een sloeg. Dat ze meneer pastoor kwamen halen, heeft een diepe indruk gemaakt op ons allemaal. Niemand wist wie hem verraden had en aangebracht. Toen kregen we een andere pastoor, die was niet van hier. En hij bad zondags altijd voor Hitler. Toen is je broer Albert gevallen. Ik kreeg geen ontsteking bij Staringraad, had die winters als kind altijd de last van. Ik zal nooit vergeten toen je vader het telegram openmaakte. Ik dacht dat hij een beroerte zou krijgen. Hij zei geen woord, ging naar buiten, stond wel drie uur lang bij de hoek van de varkensstal zonder zich te bewegen, zonder één woord te zeggen. Dat was het treurigste kerstfeest van mijn leven. Gelukkig zat jij, lieve Robert, bij de Amerikanen als krijgsgevangene. Daardoor heb je je geluk kunnen vinden. Maar goed, dat we je in de Heiligenstad op het gymnasium hebben gedaan, heb je daar de Engelse taal geleerd die, die in Amerika gesproken wordt. Om dat alles te kunnen betalen was niet makkelijk voor je ouders. Maar gelukkig heb je er een goed gebruik van gemaakt. Als we weer zo lang niets van je hoorden, vroegen we ons wel eens af of je je moederstaal misschien verleerd had, maar dat kan toch niet. Je had natuurlijk alleen maar geen tijd met al je drukke werk. Geef ook onze beleefde groeten aan Mr. Snijders die ons in jouw naam heeft geschreven en ons die mooie cadeaus heeft gestuurd. We waren er erg blij mee. Met nieuwjaar kregen we weer zo'n prachtig marmeren instel met jullie naam erop in gouden lettertjes. Alles was erbij. Pennebak, vloeier. Net als het jaar tevoren. Ik meld je als dat ik er een aan je peet gegeven heb, omdat we nu toch twee hadden. Dat vind je toch wel goed. Je hebt beter veel voor je gedaan, ook vaak je schoolgeld betaald en vaak naar je gevraagd. Het is voor ouders het grootste geluk als hun kinderen hen niet vergeten als ze oud zijn. Ik ga nu een kop koffie drinken die Gertrude net voor me gezet heeft. Ik ben vaak moe. Dat komt van mijn hart. Straks ik. Lieve Robert, het ergste wat een mens kan overkomen is dat hij in zijn eer wordt aangetast. Dat is erger dan ziekte en gebrek. En dat is je vader aangedaan. En dat kwam zo. Toen de Russen er waren, is Alois Hofman van de zaagmolen naar de commandant in stad Stadborbis gegaan. ...en heeft daar verteld wie er schuld aan zou zijn... ...dat Pastoor door in het concentratiekamp terechtgekomen was. Dat kon volgens hem alleen maar Matthias Fernkorn zijn. Dus jouw vader? Het gevolg hiervan was... ...dat mijn lieve man op 1 september 1945... ...door de militaire politie uit zijn bed werd gehaald en haar ijsleven gebracht, waar een groot Russisch kamp was voor oorlogsmisdadigers en voor oude nazi's die iets op hun kerststok hadden. Daar heeft hij twaalf jaar gezeten, tot herfst 1957, toen ze hem naar huis hebben gestuurd, maar alleen omdat hij zo ziek was en met permissie aan hardlijvigheid leed. Twaalf jaar lang heeft hij onschuldig in het kamp gezeten en niemand kon iets voor hem doen, laat staan een pakje sturen. Alleen briefkaart waren toegestaan, om de zes weken. Dit is voor je vader de verschrikkelijkste tijd van zijn leven geweest en is hier zielziek door geworden. Heeft bijna geen woord gezegd toen hij thuis kwam tegen niemand. Alleen het allernodigst. Ofschoon ik toch alles voor hem gedaan had wat ik maar kon. Dozijnen verzoekschriften geschreven en alle rechtbanken gestuurd tot een erfvoer toe. Schoolhoofd Stolze heeft me ermee geholpen. Ben wel acht keer naar de commandant in Stadborbis geweest. Svinters Weer een wind. Ik heb handtekeningen bij elkaar gebracht. Wel 200. Bijna iedereen tekende. Bijna iedereen getuigde dat je vader onschuldig was. En alleen op aandringen van pastoor Schilling groepsleider was geworden. Maar het heeft allemaal niets geholpen. Alois Hofman van de zaagmolen heeft natuurlijk niet getekend. En daar had hij ook wel een reden voor. Hij wou een meubelfabriekje opzetten, wat hij gedaan heeft ook. En daarvoor moest de timmermanswerkplaats van je vader verdwijnen. Die houtsager, die nu als burgemeester van stad stad is hoog aangeschreven staat. Die houtsager is een slecht mens waar je voor oppassen moet. Toen je zuster Gertrud zich jaren geleden bij zijn vader als meid op de molen wilde verhuren, Kwam ze dezelfde dag alweer terug, omdat die oude straal bezopen was en het te lastig maakte. Om elf uur stond de fles op tafel en vloeken dat idee en dat was niet mooi meer. Dat was de oude molenaar, maar die jongen is nog slechter. Hij is naar Rosalie Schwartz gegaan, die huishoudster was bij onze oude pastoor. Hij mocht er eigenlijk niet over praten, zei die Judas. Maar hij had gehoord dat er belastende verklaringen over de zaak van Pastor Schilling aan het licht waren gekomen. En dat zij, Rosalie, er ook van verdacht werd schuld te hebben aan de dood van Pastor Schilling. Ze moest dus maar zo gauw mogelijk naar het westen zien te vluchten, anders kon het wel eens te laat voor te zijn. Toen hij je zover gekregen had... En ze bij haar zuster in Düsseldorf zat. Heeft hij een mooie huis dat ze van pastoor Schilling had geërfd in beslag genomen. Omdat ze nu een vluchteling was uit de DDR. En is er zelf ingetrokken. Ik denk vaak dat iemand die tot zoiets in staat is. Ook best pastoor Schilling aan de nazi's verraden kan hebben. Maar zeker weten we dat natuurlijk niet. Lieve Robert, ik begin nu aan het laatste kapitel van onze ellende. Het is niet makkelijk voor me om je al die nare dingen te schrijven. Maar je moet ze toch weten, je bent onze zoon. De laatste vier jaar, van dat hij uit het kamp ontslagen werd tot aan zijn dood, zijn voor je vader een lange lijdensweg geweest. Toen ik hem terug zag schrok ik verschrikkelijk geen loodvlees meer aan zijn lijf. Ze brachten hem met een ziekenwagen en hij moest meteen naar bed. Hij zei helemaal niets. Alleen liepen de tranen al door over zijn wangen. Maar ik was blij dat ik mijn lieve man weer terug had. En bracht hem in acht weken weer op de been, zodat hij zich in huis bewegen kon. En als de pijn het hem toeliet, maakte hij zich nog nuttig ook. Hij kwam zelfs weer een paar pond aan. Het eten in het kamp was erg slecht voor hem geweest, want er zat een tome tummer in zijn dikke darm en die drukte op de zenuwen in zijn rug. Een tumor is een gezwel. Op zijn leeftijd groeide dat heel langzaam en dat was nog een geluk. Want nu heeft hij toch nog vier jaar geleefd en zonder een kruis gedragen. Nooit een woord van verwijt tegen Alois Hofman van de Molen. Nooit een woord over de tijd in het kamp. Al heb ik hem er vaak naar gevraagd. Alleen huilde hij al door. Ook als hij geen pijn had. Hij wist zelf niet dat de tranen over de wangen liepen. Op het laatst was hij helemaal stijf. Zat op de ovenbank en drukte zijn rug tegen de warme tegels. Ook s'nachts, als hij niet kon slapen van de pijn. De laatste dag ging het beter met hem drank een kop echte koffie en ging naar Frans Hesse, hun hek moest gemaakt worden. Nou weet je dat je vader als leerjongen wegtrok naar Keulen. Toen hij daar zijn meesterproef had afgelegd, kreeg hij een hamer cadeau. Die heeft hij nooit uit handen gegeven en hij heeft er altijd zijn brood mee verdiend. Hij liet hem nooit in de werkplaats liggen, maar nam hem altijd mee naar huis waar hij zijn vaste plaats had mocht hem ooit gebruiken. Die laatste dag nam hij zijn hamer ook mee om het hek vast te spijkeren. Maar tegen tien uur stond hij alweer op ons erf. Hij zei dat hij zich niet goed voelde en dat de steel van de hamer gebroken was. Ik zei dat hij moest gaan rusten, maar hij was niet te houden. Eerst moest en zou hij die hamer maken. Hij ging naar de werkplaats. Ik hoorde de zaag lopen. Na een minuut of twintig zei ik tegen je zuster dat ze vader moest vragen of hij koffie wilde hebben. Mijn lieve zoon, in de werkplaats lag je vader naast de werkbank. De kop van de hamer hield hij zo vast in zijn hand geklemd, dat ze hem niet maar lieten houden. De dokter zei dat het een zegen voor je vader was, dat het allerergste bespaard was gebleven. Gedenk je vader, lieve zoon. Gedenk hoe hij zijn hele leven heeft moeten zwoegen. Vergeet nooit, nu jij het zoveel makkelijker hebt, dat op ieder werk God zegen moet rusten. En blijf een goed kind. Dit gebeurde allemaal op de 15e augustus. En op de 18e hebben we je vader ten graven gedragen. Onder grote belangstelling van het hele dorp. Pastor Gero uit Hubsted heeft de lijkreden gehouden. En je petekind Bernhard, de zoon van nicht Lisbeth, die bij het volksleger is, en in zijn verlof altijd het orgel bespeelt, die heeft de gedicht opgezegd dat we vroeger op school geleerd hebben. Jij ook nog? Je zult het je wel herinneren. Het begint zo. Vrede zij om deze grafsteen hier, de milde zegen van God. Ze hebben een goede man begraaf. En zo verder. Daar kwam iedereen erg van onder de indruk. En ik heb het voor je opgeschreven en sluit het bij. Ik leef nu dus samen met Gertrude, die erg goed voor me is en nog ongetrouwd. Noodleidend zijn we niet. Ik doe nogal het werk, de hele was, koken. Kousen stoppen en wat er zo ook komt kijken. Verleden jaar herfst heb ik nog 150 mut aardappels geraapt. En geen enkele zieke. Er zijn nu in het dorp, niet veel meer van mijn tijd die nog leven. Neef Ignatius is verleden jaar gestorven. Tante Leentje, die 33 jaar is geworden. Henner, de broer van Frans Raben. August, de zoon van Wolf, ze zijn er allemaal niet meer. Ook Christoffel, tante lentjes waar jij nog vaak bij je op schoot hebt gezeten, rust in de aarde. En nog zoveel anderen die met je vader en mee op school zijn geweest. Vraag me wel eens af waar ze allemaal gebleven zijn. Al die mensen waarover grootvader Tomme zo vaak van verteld heeft. Niet eens zo'n grafstenen staan er nog. Ze zijn verwaaid als een zucht in de wind, zoals meneer pastoor het zo mooi zei. Als ik Lisbeth's zoon Bernard in zijn uniform zie, denk ik vaak aan je broer Albert die gesneuveld is. Denk aan alles wat over ons is gekomen en dat ook wij moeten gaan. En dat er over honderd jaar niemand meer is die aan ons denkt. Dat kan je als gewoon mens helemaal niet begrijpen. Daarom ga ik ook elke dag naar de kerk, waar ze die mooie oude liederen zingen. Dat maakt mijn oude hart dan een beetje blij. Ja, mijn lieve zoon. Het leven is maar kort. En het is vaak wel erg wat de mensen elkaar kunnen aandoen. Stuur toch alsjeblieft eens dus een foto van je kinderen. Ik heb je al zo vaak om gevraagd. Het is zo raar als ik denk dat ik twee kleinkinderen heb en niet eens weet hoe ze eruit zien. Ook met een foto van je lieve vrouw zou je ons erg blij maken. We weten nu alleen maar hoe ze heet. Nu moet ik eindigen, lieve zoon. Groet alle die je lief zijn. Ook van je zuster Gertrude. En groet ook Mr. Snijders. Bedank hem voor zijn brieven en voor alle vriendelijkheid die hij ons bewees. Bedank hem vooral. Je trouwe moeder, Josefa Felt. Brief van een moeder. Door Theodor Weissenbrunn. Vertaling. Marie-Loumeier. De moeder. Eda Andrea. Technische realisatie. Koor de Groot. Regie. Harry Bronk.